uh Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. de Hark met het NOS journaal. Het verkeer in het westen en het midden van het land heeft last van de sneeuw. Op de A7 Hoorn richting Zaandam en op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staan lange files... A9 staat vanaf Alkmaar tot aan het knooppunt Bad Hoeverdorp 34 kilometer file. Ook rond Rotterdam en Den Haag blijft de sneeuw op de weg liggen. Inmiddels staat er in totaal zo'n 325 kilometer file op de wegen. Twee keer zoveel als tijdens een normale ochtendspits. De regering van Haiti heeft het dodental na de aardbeving opnieuw verhoogd tot 230.000. De verwachting is dat het nog verder zal oplopen. Veel slachtoffers die door familie zijn begraven zijn niet in de officiële cijfers verwerkt, zegt de regering. Vandaag komen twee chirurgische teams van hulporganisatie CoreDate, mensen in nood, terug in Nederland. Ze hebben in hoofdstad Port-au-Prince operatiekamers ingericht. De gemeente Rotterdam gaat 33.000 mensen met problemen helpen. Kwetsbare groepen als zwerfjongeren, dementerende ouderen en mensen met psychische problemen krijgen intensieve begeleiding van een hulpverlener. Die helpt bij het zoeken naar een huis, werk en zorg. De nieuwe aanpak is een proef, die loopt tot 2014. Op Schiphol is een drugsbende opgerold die cocaïne uit Colombia naar Nederland smokkelde in 200 kartonnen dozen met rozen. In elke doos zaten zakjes met cocaïne verstopt in de voorkant en in de achterkant van het karton. Inmiddels zijn twee mensen aangehouden. Bij zoeking is verslag gelegd op een geldbedrag van ruim 60.000 euro, computers en administratie. Het weer bewolkt is in het westen en noorden kans op een sneeuwbui, later in het hele land. Het is 4 tot 6 graden onder nul. In de middag is het net onder het vriespunt. Ook morgen is het koud en valt er soms sneeuw. Daarna blijft het een paar dagen droog en ligt de temperatuur overdag steeds rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal.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 De van Count Basie opende met Jumping at the Woodside het tweede jazzuur van deze vrijdagavond live vanuit de bar van Hotel Hoogland. Samenstelling en presentatie Tom Hendricks, techniek Roy Halderman. In het eerste uur vertelde ik al dat vandaag precies een jaar geleden mijn vrouw overleed. En ter herinnering aan haar draai ik muziek van de drie jazz cd'tjes die ik ooit tussen haar klassieke collectie heb gevonden. Laat ik het tweede uur beginnen met een oeroude blues van de hand van W.C. Handy. De blues is sinds zijn geboorte in 1914 door velen gespeeld. En hier heb ik een van de vele versies van pianist Fats Waller, de St. Louis Blues. Het was een song gewijd aan een mij onbekende Kitty. Een mooi strak nummer geblazen door twee reuzen uit de vroegere jaren: Tenore Ben Webster en trompetist Harry Sweet Edison. Op dit cd'tje vond ik ook een nummer van baritons Jerry Mulliken en ventieltrombonist Bob Brookmeyer. Die de plaats innam van trompetist Seth Baker in het pianoloze kwartet van Mulligan. Milken en Broek Meijer met Limelight. <laughs> Thank you. I think of you Night and day Day and night Why is it so That this longing for you follows wherever I go In the roaring traffic's boom In the silence of my lonely room I think of you Night and day Let me spend my life making love to you day. Dat was natuurlijk de Evergreen Night and Day, die Cole Porter in 1932 schreef en die waarschijnlijk zijn belangrijkste bijdrage aan de American Songbook is geweest. Door ontelbare mensen gezongen, vanavond in Hotel Hoogland door Lina Horn, een musicalster en filmactrice die ook in de jazz haar sporen heeft verdiend. Ze werd in 1917 geboren en bracht in 2006 zelfs nog een nieuw album uit niet kapot te krijgen. De jazz-messengers van Art Blakey... waren eind jaren 50... zelfs populair in de disco's. In de Lucky Star in Amsterdam... zat deze hardbop band zelfs in de jukebox. En op dat ene jazz-cd'tje van Ian... kwamen zij tweemaal voor. Ik koos voor vanavond... een bekend nummer van pianist Bobby Simmons... die in 1958... deel uitmaakte van de jazz-messengers... samen met trompetist Lee Morgan... Tenor, saxofonist Benny Golson, bassist Jimmy Merritt en uiteraard drummer Art Blackie. Hier is Monin. Someday soon We kissed And clung together Then Tomorrow was another day The morning found me miles away With still a million things to say Now twilight dims the sky above Recalling thrills of our love There's one thing I'm certain of Return I will to old Brazil me miles away, with still a million things to say. Now, when twilight dims the sky above Brazil, that old Brazil, man, it's old in Brazil. Hoewel hij er erg graag bij had willen horen, was Frank Sinatra natuurlijk niet een echte jazz -croinger. Maar vaak swingde hij wel, zoals in het net gedraaide Brazil. Voor echte swing moeten we natuurlijk zijn bij bijvoorbeeld vibrofonist en bandleider Lionel Hampton, die uiteraard ook op een van de jazz cd'tjes van Ian is te vinden. Hier is we met Flying Home, een compositie van hemzelf en Benny Goodman met wie hij eind jaren 30 een tijdje heeft gespeeld. Thank you. saxofonist Ben Webster had ik al laten horen, maar op een van de cd's van mijn vrouw Ian vond ik ook een mooi nummer van hem samen met pianist Oscar Peterson. We hoorden natuurlijk de song Bye Bye Blackbird uit 1926, vaak gezongen, maar ditmaal helemaal instrumentaal. Daarmee is de jazzmuziek op van de CD's van mijn vrouw die precies een jaar geleden is overleden. Ian was een bijzondere vrouw. Een bruggenbouwer in relaties. Daarom draaide hij op haar afscheid de song Bridge over Troubled Water, gezongen door Eva Cassidy, en daarom vanavond ook. When small When I'm Bridge over Troubled Water komt een eind aan deze vrijdagavond live. Technisch verzorgd door Roy Halderman, samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks met de muziek van zijn overleden vrouw Ineke. Goed weekend en tot de volgende keer. Bijvoorbeeld aanstaande zondag bij CFM Jazz, dat maar liefst vier uur gaat duren. We gaan eruit met de big band van Stan Kenten in de Gamblers Blues.